Er is ook een chartervliegtuig uit Libië onderweg naar Schiphol... met Nederlandse en buitenlandse evacuees. Mogelijk gaat er binnenkort nog een Nederlands toestel naar Libië... om mensen op te halen. De opstand in Libië leidt wereldwijd tot een negatieve stemming... in de financiële wereld. In New York sloot de Dow Jones-index bijna 1,5 procent lager... en de S&P 500 2 procent. Eerder waren er ook verliezen op de Europese beurzen. In Amsterdam bleef het verlies van de AIX beperkt tot een half procent...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 Wakker Nederland met Bastiaan Nachtegaal en Het is woensdag 23 februari en dit is de dag dat. de eerste landgenoten uit Libië weer in Nederland zijn aangekomen. Waarin München en Inter Milan het tegen elkaar opnemen in de Champions League. en in Nijmegen de Ragweek van start gaat. Goedemorgen, u luistert naar nu al wakker Nederland. Voor iedereen die nu al wakker is, en wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland. tot vlak om de hoek. En dit uur hoort u hoe Nieuw-Zeeland bijkomt van de tweede aardbeving in korte tijd. Waarom zwarte en rode katten niet alleen van kleur verschillen. En waarom het einde van Twitter nabij is. eerst gaan we het hebben over de kranten die buur door de bus komen vandaag. Boze reacties op de plannen om de schoolvakanties anders te organiseren. Het kabinet stelt voor om de zomervakantie een week te verkorten. En bovendien moeten de meivakantie en de kerstvakantie in heel Nederland op hetzelfde moment zijn. Vakantieparken zijn tegen, staat in de Telegraaf. Zij zijn bang voor tegenvallende bezoekersaantallen. Ook leraren vinden het niks. Zij moeten straks langer werken terwijl ze geen extra geld krijgen. De docenten hebben een staking aangekondigd. De afgelopen jaren zijn er allerlei verschillende woonvormen ontstaan... waaronder bejaardentehuizen uh, die, die liggen op de campussen van de universiteiten. En uh, dat is voor mensen die heel graag in de buurt van jonge studenten willen wonen... die erg van de studentensfeer houden, uh, die ook nog colleges willen volgen... Uh, maar toch samen met andere bejaarden in één huis willen wonen en tot op zekere hoogte verzorgd willen worden. Ja, dat berichtje dat begon een beetje vroeg, maar dat ging over een nieuw soort bejaardentehuizen dat uh, um, in Amerika is opgericht. Ja, en dat was uh, volkslandverslaggeefster Elspeth Stoken, maar dat hoorde je waarschijnlijk al. Um, de politie in Noord-Holland dan, die heeft geblunderd met tips van meldmisdaad anoniem. Dat staat in de spits. De politie ging na een tip achter mogelijke verdachten aan zonder eerst zelf onderzoek te doen. Dat is niet volgens de regels. De koopsleiding heeft toegegeven dat ze buiten hun boekje gingen. Op de voorpagina van NRC Next, aandacht voor het geweld in Libië. We spreken erover met een met correspondent van de krant, Tom Jan Meus. Meus. Goedemorgen. Uh, goedemorgen, meneer Meus. Goedemorgen. Uw artikel gaat over het geweld in Libië en de vraag uh, waarom de VS niet ingrijpen. Vertel, waarom grijpen ze niet in? Uh, Amerika is verwikkeld in, uh, in drie gewapende conflicten op dit moment. Eén in uh, Irak, één in Afghanistan en één in Pakistan die is minder bekend, maar die speelt ook. Ja. En om, om er nog een vierde aan toe te voegen is, uh, is, is, is politiek en ook militair niet zo aantrekkelijk. Het is bovendien overigens zo dat die situatie in, in, in Libië nu zo onoverzichtelijk is... dat. Zelfs militairen die zouden willen ingrijpen, het uh, op dit moment niet zouden doen, omdat het domweg te onoverzichtelijk is. Hoe is de verhouding tussen VS en Libië? Uh, tot 2003 waren het gezworen vijanden. Uh, de VS besloten Libië van uh, steun aan terrorisme. Ja. Uh, uh, dat veranderde omdat de VS Afghanistan en Irak binnenviel. We hadden het er net al over. Uh, Gaddafi heeft toen eigen voor zijn geld gekozen en gedacht, ik moet niet uh, de, de geschiedenis ingaan zoals Saddam Hussein de geschiedenis in ging. Uh, ik wil nog even op mijn post blijven. Mm -hmm. En heeft uh, al zijn militaire ambities opgegeven. Heeft de VS toegezegd dat hij zou helpen bij het, bij het uh, uh, uh, opsporen van Al-Qaeda ja. en andere uh, uh, moslimterroristen. En, uh, en heeft toen vriendschap met uh, Amerika gesloten. U schrijft in uw artikel over het Amerikaanse dilemma. Wat is dat? Nou, sinds die vriendschap er is, hebben uh, uh, bekende Amerikanen, Amerikaanse conservatieven, ja. die in het algemeen pleiten zorgen zijn van het vestigen van democratieën in, in, uh, in het Midden-Oosten, uh, hebben uh, tegen gerichtelijke betaling uh, uh, lobby- uh, en consultancywerkzaamheden voor uh, Gaddafi gedaan. Um, voor 250.000 dollar per maand zorgden zij ervoor... dat het imago van, uh, van Gaddafi in, uh, in Amerika uh, werd verbeterd. Althans, dat was de bedoeling Of dat ook werkelijk is gelukt, weet ik niet. Maar Gaddafi is, is zoals bekend niet onbemiddeld. Dus die betalen er ruim voor. En uh, de, de mensen die dat deden, dat zijn uh, dezelfde mensen die... Uh, die uh, uh, de claimen dat de democratie in het Midden-Oosten bevorderd moet worden. Uh, om nu uh, ingrijpen te bepleiten in een land van een leider... die uit de afgelopen jaren uitvoerig heeft betaald... Uh, voor uh, de bestendiging van zijn regime is een ingewikkeld ja. verhaal. Maar ja. Amerika komt wel vrij vaak in dat soort spagaten terecht. Dat ze bijvoorbeeld in Afghanistan uh, de Taliban gesteund hebben. Dat ze Mubarak gesteund hebben. Is dat nou niet een structureel probleem van, van het Amerikaanse beleid? Nou, kijk, het is natuurlijk, je kunt zeggen: het is het probleem van een wereldmacht, van een grootmacht. Ik bedoel, uh, kijk, de, de, in dit concrete geval uh, met Gaddafi, is het zo dat niet de Amerikaanse regering. De, uh, het geld ontving om voor Gaddafi te lobbyen, maar dat het individuele conservatieven waren. Um, um, um, en, en, en tegelijkertijd zijn het moeilijk verdedigbare verhalen, dat is natuurlijk ook zo. Ja, maar het, het is namelijk wel iedere keer zo. Het is iedere keer net ja, de verkeerde maar, partij. Ja, nou, kijk, in het Midden-Oosten is het natuurlijk gewoon een feit dat uh, nagenoeg alle uh, regimes in de Ar Arabische wereld waren tot voor korte dictaturen. Dus als je met een paar van die regimes zaken wilde doen... dan uh, deed je automatisch zaken met dictaturen. Ik voel de goede orde, ik verdedig het niet, ik stel het vast. Het is een feit. Dus, dus uh, aangezien uh, dat de situatie was... en dat bijvoorbeeld in, in, in 1979 uh, belangstelling was... om vrede te sluiten tussen Israël en Egypte... Uh, als volg daarvan werd Egypte automatisch een bondgenoot van Amerika... Um, uh, ja, zo, zo werkt de wereld. Uh, nogmaals, ik verdedig het niet, maar ik stel het vast. Ja, ja dank u wel uh, Tom-Jan Meus, NSC-correspondent in Amerika. En uw verhaal staat vandaag uh, in de krant, op de voorpagina zelfs van NSC Next. Oké. Okay. Opnieuw is Christchurch opgeschrikt door een aardbeving. Natuurgeweld in Nieuw-Zeeland eist al 75 levens. Angelique van der Wegen is op dit moment in Nieuw-Zeeland. Goedemorgen, Angelique. Goedemorgen. Was je in de buurt van Christchurch tijdens de beving? Ja, klopt. Ik was uh, juist op weg uh, naar Christchurch, want ik zou daar uh, een paar nachtjes blijven. Maar uh, nou, dat ging uh, niet door. Ik ben wel in uh, Christchurch aangekomen, net een half uurtje na de nou, werkelijke aardbeving. En uh, nou, ja, enorme chaos daar. Allemaal mensen op straat. En... Um, uh, toen we in de bus zaten, toen zei de buschauffeur van, nou, uh, er is een aardbeving geweest en het voelden hem door de bus heen. Dus het is echt een hele grote, waarschijnlijk groter dan die uh, van afgelopen 4 uh, september. En, nou ja, we wisten allemaal niet zo goed wat er aan de hand was, dus we zijn gewoon naar het centrum uh, gereden daar. En uh, nou, om je heen zag je gewoon de weg was echt opengespleten, bomen waren ontworteld... Uh, Straten waren gewoon ondergelopen met water omdat leidingen kapot waren gesprongen. En overal zag je muren die compleet verwoest waren. En nou ja, huizen die, bakstenen waren andere afgevallen. En ja, nou, enorme chaos. Ja, en dan zie je zo'n dus, uh, enorme verwoesting. En wat doe je dan? Ja, nou ja, we zijn uh, daar uh, met de bus uh, gestopt. En de, de chauffeur die moest even bepalen wat we verder gingen doen en wat de situatie was. Dus we zijn wel gewoon de bus uitgegaan. En uh, ja, dan loop je daar eigenlijk een beetje als toeristen rond met je foto te stellen. Een hele rare situatie. Maar en ontzettend veel mensen waren allemaal foto's van het maken daar. En uh, zie je gewoon een enorm standbeeld wat echt compleet kapot is en omgevallen is. En de kathedraal was ingestort en enorm veel mensen op straat. En yeah, ja, je, yeah, je weet eigenlijk niet zo goed wat je moet doen. Dus op een gegeven moment, uh, nou, ik denk na drie kwartier ongeveer, hebben we besloten om weer... Uit kaarsjes te vertrekken. Dat het gewoon niet veilig was en er was nog heel veel, uh, nou ja, kwam ook allemaal naschokken. En Er zijn natuurlijk ook 23 naschokken geweest. Dus uh, toen wij we helemaal weer op weg waren om uh, nou ja, uit kaarsjes te vertrekken, hadden we ook nog uh, ongeveer twee, ja, ik denk twee of drie naschokken gevoeld in de bus. Dus uh, ja, dan ga je, de bus gaat gewoon helemaal heen en weer. Het is een heel apart, hele aparte ervaring. En je kunt het helemaal niet doen, je voelt je ontzettend machteloos. Maar, uh, nou ja, we zijn gelukkig weer veilig uh, uit Christchurch uh, vertrokken. Ja, je bent naar de, en, daar dus weg. Uh, Waar ben je heen gegaan? Naar uh, Kaikoura. Dus dat is ongeveer uh, drie uur uh, rijden vanuit Christchurch. Want je is alvast niet Met, de enige uh, geweest en die uh, zo snel mogelijk die stad uit wilde. Nee, nee, klopt. Echt, uh, alle hostels uh, zijn overal helemaal volgeboekt in alle hotels. Heel veel mensen zijn meteen uh, vertrokken vanuit Christchurch, inderdaad. En heel veel, gingen, heel veel mensen gingen liften, stonden allemaal langs de weg. Dus uh, ik ken wel een meisje die er ook vannacht wel in crisis is blijven overnachten. En die heeft echt ontzettend veel naschokken gevoeld. Dus die heeft weinig geslapen. Maar gelukkig is die ook weer veilig hier aangekomen. Dus uh, ja, ik had heel veel geluk gehad. Want uh, eigenlijk hadden we een half uur eerder in crisis moeten arriveren, Maar uh, dat we de mensen hadden af moeten zetten, waren we gelukkig later aangekomen. Want anders was ik ook al in het hostel geweest namelijk. Dus... Uh, ik ben heel erg blij dat, het, uh, dat we wat vertraging hadden opgelopen. Het is waarschijnlijk het gesprek van de dag, uh, of nou dat weet ik haast wel zeker, in Nieuw-Zeeland. Ja. Hoe, hoe, ja, absoluut. Je waar... zitten overal uh, in de hostels, alle tv's staan op die zender op de Nieuws. En uh, iedereen is ermee bezig en heeft het over. Ja. Wat zeggen uh, mensen dan uh, tegen elkaar, ja. bijvoorbeeld in die hostels? Hoe gaat zo'n gesprek? Ja. Ja, eigenlijk niet zo heel veel. Het is meer van uh, oh uh, waar ben je geweest en eh uh, um, ja, hoe was het? En eh, uh, ja, meer wel, sommige mensen zijn natuurlijk heel erg ongerust als ze andere mensen kennen die uh, in Christus uh, verbleven. Maar uh, tot nu toe, het, het leven gaat eigenlijk alweer gewoon heel snel door. Dus dat is heel apart, uh, Ja, mensen blijven niet echt lang uh, bij ze of zo. Het is wel gewoon inderdaad uh, het gesprek van de dag. En alles is op het nieuws en mensen hebben het over. Maar het is niet per se, uh, nou ja. Het okay, dus gaat dat weer gewoon door, zeg maar. Goed, nou, laten we hopen dat dat voorlopig zo blijft. We houden de ontwikkelingen vanuit hier in ieder geval in de gaten. Dank je wel, Angelique van Wegen, ja. uh, vanuit Nieuw-Zeeland. U luistert naar ja. Nul, wakker Nederland. Uh, nog tot zes uh, uur vanochtend um, op, uh, op radio 1 te horen. Dit is Adele. En set fire to the rain. 17 over 4 luister naar Radio 1. Nu al wakker Nederland. En nu hoorde Adele met set fire to the rain. En Adele die staat, die heeft de Beatles geëvenaard. Want ze staat in Groot-Brittannië in de top 5 met twee nummers. Zowel in de single eh, top 100 Bastiaan als in de album top 100. Dat hebben wij nog niet gedaan. Hè? Um, het is woensdag de dag waarop de weekbladen uitkomen. Wij namen al een aantal van de tijdschriften voor u door. Om te beginnen met HP De Tijd. HP De Tijd staat deze week in het teken van de Statenverkiezingen. Het blad interviewt vicepremier Maxime Verhagen. Zijn partij liep al een enorme klap op tijdens de Kamerverkiezingen in 2010. En ook op 2 maart kan het CDA een flink verlies verwachten, denkt HP. Niet alleen de partij, maar ook het imago van Verhagen is flink beschadigd. Hij zou een onbetrouwbare ritselaar zijn. Verhagen reageert geïrriteerd op de vraag. Zelf herkent hij zich niet in het beeld. Hij ziet zichzelf als een echte leider die zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar HP De Tijd gaat deze week niet alleen over de verkiezingen. Het blad interviewde ook historicus Gerard Aalders. Hij schreef geruchtmakende boeken over onder andere Prins Bernhard. 1 maart gaat hij met pensioen. In het interview vertelt hij dat hij zijn pen dan niet meteen zal neerleggen. Hij is namelijk nog lang niet uitgeschreven. De nieuwe revue duikt deze week onder in de hotelprostitutie. De sekswerkers ontduiken massaal de belasting. Naast de seks verdienen de vrouwen ook achter de webcam of in pornofilms. Ook zouden de vrou vrouwen vaak onvrijwillig werken. En op de cover van de revue staat Geert Wilders. Hij zegt het flink druk te hebben met de statenverkiezingen. De PVV-leider heeft geen hoge pet op van zijn concurrenten. Zo noemt hij tot een grammofoonplaat en Roemer een roeptoeter. Rauwvoet is een zuurperuim. Dat zijn nogal stiperingen. Het blad volgde verder de band Bluff. De Zeeuwse muzikanten traden met een nieuwe plaat op in Groningen. Maar daar voelden de mannen zich niet welkom. De Noordelingen hadden elkaar al opgeroepen de avond thuis te blijven. Paniek om niks, het concert was uiteindelijk een groot succes. Amsterdam ligt open. Stoplichten bovenleidingen van trams. Het moet allemaal wijken voor boten. De botenbeurs Hiswa begint namelijk volgende week. En daarom moet de rij in Amsterdam gevuld worden met vaargerij. Onder andere luxe jachten, reddingsboten en een boot van karton trekken... vannacht door de straten van Amsterdam. We praten daarover met de beursmanager van de Hiswa, Bootshow Rickert Graaf. Goedemorgen. Goedemorgen. De gemeente Amsterdam is vast niet blij met u. Nou ja, ze verlenen alle medewerking. Dus wat dat betreft uh, is het ook voor Amsterdam altijd uh, elk jaar weer een spektakel... om uh, alle boten s'nachts uh, door de, de straat in zien te gaan. Ja, wat moet u precies verbouwen in het centrum? Nou, we moeten de wegen afzetten, we moeten een paar stoplichten uh, verwijderen... Uh, we moeten tramleidingen verwijderen... en uh, aangezien er uh, voor de RAI nog uh, aan de metro uh, gewerkt wordt... moet ook daar uh, wat wegomlegging uh, plaatsvinden. Want u bent boten aan het verplaatsen... Moet dat echt per se door Amsterdam? Is er geen handiger manier voor? Nou, de boten zijn ofwel te zwaar of te breed of te groot om, om over de weg te kunnen. En daarom is het nachttransport echt noodzakelijk. Ja, en u kunt niet vanaf een andere kant erbij? Nou, dit is eigenlijk al een aantal jaren een route. De boten varen de Amstel op en daar worden ze uit het water gelift. En vervolgens uh, gaan ze straks, uh, om zo min mogelijk uh, hinder aan het verkeer te geven, worden ze straks getransporteerd en, ja, als het op uh, een andere manier kan, dan, dan zouden we dat wel doen. Uh, maar helaas, ja, als ik dit aangaf, zijn deze boten net even van uh, een formaat dat het mo mo moeilijk, moeilijk gaat om over de weg uh, te gaan. Wat bent u allemaal aan het verhuizen vannacht? Uh, nou, vooral boten. Uh, dure boten, uh, iets minder dure boten. Het zijn uh, reddingsbooten van de KNRM, de grootste die ze hebben. We hebben een aantal uh, luxe jachten en, en twee zeiljachten. En u bent zelf beursmanager, dus u, u zit in de rij en dan komen die boten binnen en dan ontvangen ze? Ja, het is, uh, er worden heel veel boten ook via de weg uh, binnengebracht. En we beginnen, uh, komende nacht beginnen we met het nacht van sport. En uh, morgenocht, morgenochtend gaat het door en uh, komen andere boten binnen en dan uh, gaan we de, de beurs op, opbouwen. Uh, u bent van een bootshow, dus ik neem toch aan dat die schepen die u... De gaat zetten iets bijzonders hebben. Dat ze heel extra duur zijn of extra nieuw zijn. Allemaal nieuwe snufjes aan boord hebben. Wat zit er voor moois tussen? Ja, er zijn een aantal uh, allerlei soorten jachten eigenlijk. En een aantal die met 80 Sport meegaan zijn ja, is toch wel bijzonder. Uh, het zijn uh, boten van uh, voornamelijk Nederlandse uh, komaf. Het zijn uh, Nederlandse werven die in, in de wereld ook wel een, een toonaangevende rol uh, spelen. En ja, toch, toch luxe jachten die, die uh, gemiddeld meer dan een miljoen kosten. Een miljoen. Ja. En hoeveel boten van een miljoen laat hij door de straten van Amsterdam trekken? Uh, Vandaag zullen dat ongeveer drie van meer dan een miljoen zijn. En uh, twee anderen die er tegenaan zitten. Wat doen wij hier nog in heel veel? We moeten meteen naar Amsterdam, want daar gebeurt het op dit moment. Waarom moeten we trouwens volgende week naar uh, Amsterdam, naar de HISWA? Nou, gelukkig hebben we ook uh, heel veel boten die, die uh, heel goedkoper heel, heel zijn. Ja, we hebben in Amst, uh, op de Hiswa weer heel veel uh, aanbod van boten, maar ook heel veel producten. Uh, alles voor in en om de boot, uh, zeilkleding, uh, onderdelen, accessoires... en ook heel veel activiteiten die heel leuk zijn voor, uh, voor de ervaren watersport... maar ook voor de beginnende watersport, om zich uh, goed te oriënteren. Want de parel van deze Hiswa is toch wel Laura Dekker, hè, het zeilmeisje. Die komt speciaal terug. Ja, ja zij onderbreekt haar, uh, haar uh, wereldreis om... Uh, om ja, ervaringen te delen met, met de bezoekers van Eerswijn... om uh, ook kinderen uh, wat tips te geven in het, in het zeilbassin dat we hebben. Een groot, uh, groot zwembad eigenlijk met windventilatoren. En dan kunnen kinderen ook, ook uh, zeilles van haar krijgen. Waarom houdt u uw feestje eigenlijk in een zaal? Boten horen toch in het water? Ja, maar in begin maart is het toch een beetje fris... om, uh, om er gelijk op de klas op te gaan. Dus het dus wordt uh, gewaardeerd om dat, om dat binnen te doen. Ja, maar dan nou kunnen we de boten niet zien zoals ze eigenlijk horen... Maar Dat klopt. Een groot gedeelte van de boot is. Uh, ja, nu kan je het uh, op het droog zien. Heel veel mensen die een boot hebben zien, vinden het ook toch interessant om het onderwaterschip te zien. Wat je normaal inderdaad als de boot in het water ligt niet ziet. Nou ja, nu kan je toch de complete boot helemaal inspecteren en kijken of het helemaal is wat jij uh, graag wil. De HISWA Amsterdam Bootschap wordt van 1 tot met 6 maart gehouden in de RAI in Amsterdam. Rickert Graaf, de busmanager, dank u wel. Graag gedaan. Zometeen, dan komt bij ons in de studio weer Hermine Mensink binnen, onze dromenfluisteraar. Heeft u nou een droom en bent u benieuwd wat die te betekenen had? Dan kunt u met ons bellen op 0800-1121. Dat is gratis. En dan gaat Hermine uw droom voor u uitleggen. Dus als het nou een, een nachtmerrie is en u wilt daar graag vanaf... of misschien is het wel een fijne droom en u zou die graag vaker hebben... of bent gewoon nieuwsgierig wat het te betekenen heeft... bel met ons 0800-1121. Ladies up in here tonight, no fighting. We got the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 Shakira, Shakira Oh baby, when you talk like that You know you got to hypnotized. So be wise and keep on Feeding the size of my body Señorita, feel the conga Let me see you move like you conga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 Let's fight, the Attention. Baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting. No fighting. Live van Shakira. En ze is sinds kort met Barcelona-speler spe uh, Piqué. Al het nieuws, wij brengen het hierbij. Nu al in Nederland. Het is bijna twee voor half vijf op Radio 1. En we gaan nu eerst naar het Nieuwsminuutje. De ex-minister ex van Binnenlandse Zaken van Libië, Younis al-Abidi... heeft in een interview met CNN-leider uh, uh, Gaddafi omschreven als een zeer, zeer stubborn man. En uh, ja, hij denkt dat hij of zelfmoord zal plegen of gedood zal worden. Het loopt in ieder geval dus slecht af. Al-Abidi nam eerder ontslag uit de regering en is nu aanhanger van de demonstranten. En volgens de ex-minister is de doorbraak in Libië een kwestie van enkele dagen of zelfs uren. Ook Amerika is bezig met het terughalen van landgenoten uit Libië. Er is een veerboot ingezet om Amerikaanse reizigers vanuit Libië te evacueren. Nederland zette al een vliegtuig in dat ongeveer twee uur geleden landde op Eindhoven Airport. De Nederlandse inzittenden maken het goed, maar willen de pers niet te woord staan. En volgens de piloot was er sprake van een normale vlucht.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 Wij gaan het hebben over een debat wat vanavond plaatsvindt. De emancipatie is voltooid. Dat zei minister Aartjan de Geus in 2004. Maar is dat eigenlijk wel zo? Zes vrouwen die zichzelf feministes noemen... gaan deze avond in Groningen met elkaar in debat over deze vraag. Goedemorgen, Esmeralda Tijl van de Feministische Actiegroep Groningen. Bent u daar? Ja, zeker. Ja, hallo. Vertelt u het ons maar. Is de emancipatie van vrouwen voltooid? Ja, nog lang niet, maar die van mannen ook nog niet. Oh. Er wordt nog wel eens gedacht dat feminisme alleen voor vrouwen is, maar het is voor mannen en vrouwen. Gaat hij nou beweren dat het leuk is voor mannen als vrouwen meer macht krijgen? Ja, zeker, want ik denk dat mannen zeker nog wel meer uh, zorg willen krijgen. Oh. Bijvoorbeeld het recht op een, om hun kinderen te zien, dat soort dingen. De dolle, va uh, ja, de dolle vaders heten die, die groep. Yeah. Maar in 2004 zei de minister dus dat het voltooid was, de emancipatie. Ja. Uh, ik weet dat Cisca Dresselhuis, toch wel een van de, van de meest beroemde feministes... ook ooit eens heeft gezegd dat bijvoorbeeld bij de overheid... Uh, emancipatie toch al wel een aardig eindrichting uh, voltooid is. Het gaat toch wel de goede kant op, mag ik hopen? Het gaat wel de goede kant op, maar je uh, kunt niet vertellen... dat omdat wij dan politiek gezien uh, bepaalde rechten hebben... dat het dan allemaal vanzelf goed komt. Je moet ook de maatschappij meetrekken... En zolang uh, kinderen nog steeds opgroeien met het idee van... ik ben een jongen of ik ben een meisje, dus moet ik zo doen. en Dus uh, moet ik zo doen. En dan krijg je gewoon een feestplitting in de maatschappij. Ja, U zegt dat, dat nou vrij abstract, maar wat voor dingen bedoelt u dan? Um, ja, wat voor dingen... Het zit, maar het zit ook in de wetgeving. Als je kijkt naar de, uh, de vaders bijvoorbeeld... die krijgen maar twee dagen zwangerschapsverlof, Betaald zwangerschapsverlof, Alsof zij niet met hun kind moeten uh, binden. Ja, maar mannen worden niet zwanger. <laughs> nee, maar... Zij schreden zelf aan dat ze een kind krijgen een van de grootste evenementen in hun leven is. En het is ook uit onderzoek gebleken dat het voor kinderen het wel fijn vinden als hun vader in de buurt is. Dus dan is het ook logisch dat je daar eh, maatschappelijk gezien gewoon erkenning voor geeft. U had het net over dat kinderen worden opgevoed met een, een verschil tussen mannen en vrouwen. Ja. Bedoelt u dan dat jongens vaak met auto spelen en voetballen en dat vrouwen vaak, dan toch of kleine vrouwen, meisjes, dan ja. vaak een pop krijgen? Ja, en dan, het, het probleem is niet dat, uh, dat ze dat graag willen, want een grote groep meisjes wil graag een pop en een grote groep jongens wil graag een auto. Het probleem is dat uh, de jongens die graag een pop willen, dat niet uh, zomaar krijgen, dat ze daarmee door hun ouders worden afgewezen of door uh, uh, leeftijdsgenootjes. En dat is wel heel erg jammer. Wat, wat moet volgens u nu anders? Wat gaat u vanavond pleiten? Uh, we gaan in ieder geval pleiten dat er in de inlandspaasje nog niet voorbij is. Ja? Dat er nog heel veel winst te behalen valt. Maar u gaat toch niet pleiten voor zo'n quotum... voor vrouwen aan de top of dat soort onzin? Dat is geen onzin. Dat is absoluut Och, geen onzin. Ach, gaan we weer. Die, dat, nou, legt u mij nou eens <laughs> één keer uit. Waarom is het geen onzin dat we een quotum moeten krijgen? Okay, nou, als je kijkt naar hoe sollicitatieprocedures verlopen... dan zoeken mensen... dat uh, is het, het psychologisch effect. Dan zoeken ze iemand die op hun lijkt. En als je nou alleen mannen daar hebt zitten... of voornamelijk mannen... dan zoeken ze dus mannen. Omdat ze denken... Uh, onbewust waarschijnlijk. Ik geloof echt dat het onbewust is. Dat het geen een of andere... Samen maar u wilt, dat on... is, maar dat... u wilt er toch terechtkomen dat u goed bent? Het moet toch om kwaliteit gaan? Niet omdat u een vrouw bent? Ik, ga, ik zit hier toch ook niet omdat ik een kleurtje heb? <laughs> nou. <laughs> ja, nee, dat is ook okay. ja. Nee, we... Oké, okay, als je, als je uh, kijkt naar gelijkheid, ik stel je hebt een feest en je stuurt het op met de naam uh, Mohammed of je stuurt het op met de naam Elise en je stuurt het op met de naam Henk en krijgt Henk die baan. Dat alle drie dezelfde. Ja, maar Henk is niet ingerit, dus dat begrijp ik wel. Maar bijvoorbeeld <lacht> nu hè, bij de NOS, uh, waar we ook een beetje nu uh, op bezoek ja, zijn, de, is, ja, de, de, moet een nieuwe hoofdreacteur komen. Moet dat ja. dan een vrouw zijn? Dat moet een vrouw zijn. Waarom? Omdat al die jaren hebben de mannen dat al voor het zeggen gehad. En als je kijkt naar wat het voor effect heeft op de mensen die je uitnodigt... zou het wel heel erg fijn zijn als er een keertje een vrouw komt... om daar ook wat meer vrouwen naar voren te krijgen. Ja, maar wat gaat er dan anders als er vrouwen zouden zijn? Als een vrouw de macht hier zou hebben? Ik wil niet zeggen dat er meteen een andere bedrijfsstructuur is... en dat er een nieuw elan maakt of zo. Maar als je kijkt naar Paul Witteman ja, er zitten allemaal, allemaal mannen aan tafel. En als er een vrouw komt, dan is het iemand die heel hartstikke knap is... of een boek heeft gegeven. Niet iemand die daar zit als deskundige. U zegt eigenlijk, die mannen die daar zitten zijn lelijk? Dat zeg ik ook eerlijk. <laughs> oh, oh, wat is <laughs> nee. het Maar het, het feminisme, dat in de jaren zeventig was dat erg populair. Is, ja. het, is het niet een beetje passé over zijn hoogtepunt nee. heen? Nee, het is, uh, het is natuurlijk niet meer zo... Maatschappelijk uh, aanvaard, of populair als toen. Maar twee het feminisme bestaat er nog steeds. Alleen maar misschien je... is het ook het niet meer zo niet maatschappelijk relevant als het toen was. Het is ook nog steeds zo relevant als het toen was. Net zo relevant? Ik vind van wel. En hm. niet alleen als je kijkt naar het buitenland, of als je kijkt naar de moslimvrouwen die van het hoofddoekje af moeten, maar ook de Nederlandse uh, uh, vrouwen, gewoon eigenlijk iedereen hier op straat en de mannen. Het is toch steeds hartstikke relevant voor. Dus en ik zou zeggen, echt iedereen moet gewoon komen. Ja, en u gaat dus vanavond met vijf andere feministes in debat. Maar is het wel een debat? Bent u niet gewoon alle zes straks met elkaar na drie minuten eens... er moet een kwotum komen, er moeten meer vrouwen aan de top... Nee, we moeten nog verder gaan? Nee, want is er ook een ander geluid bij feministes? En nou kijk, die feministen dat, er wordt al gezegd dat het dé feminisme is. Maar dat is helemaal niet één... Stroming. Dus er zitten heel veel verschillende meningen in. Je kunt zeggen, je hebt het over deeltijdsfeministen, carrièrefeministen... ...we hebben anarchistische feministen, dus er zijn heel veel verschillende invalshoeken. is dat is zeg maar een beetje de emancipatie van de feminist. Ja, maar kijk, Nederland is kampioen deeltijdwerk... ...maar mensen vergeten te vertellen dat het kampioen is voor vrouwen. En die mannen die deeltijd willen doen, wat ze aangeven... ...dat die mannen graag deeltijd willen doen, daar zijn dan weer geen faciliteiten voor. Dus dat, vind ik dan weer, dat zit dan weer een, een seksiescheiding in. En dat vind ik dan weer discriminatie. Nou, laten we een keer uh, aardig zijn. Wij nodigen u graag een keer uit om hier langs te komen. En uh, ik weet niet hoe het eruit ziet. Dus niet omdat u knap bent of een boek heeft geschreven. Maar gewoon om een keer door te praten over dit onderwerp. Nou, dat, nou, dat, dat is toch mooi. Ja, zeker. Nou, dank u wel Esmeralda Thijhoff van Feministische Actiegroep Groningen. En uh, u gaat vanavond in debat. Belangstellenden kunnen het debat vanavond gratis bijwonen bij de Rijksuniversiteit Groningen. U luistert naar Radio 1. Het is vijf minuten over half vijf. Nu al wakker Nederland. Zometeen gaan we het hebben over uh, katten. Namelijk, welke katten zijn het leukste? Rode katten of zwarte katten? Uh, Afkatten. Uh, allemaal relevante vragen. Dat allemaal straks op Radio 1. Maar eerst Eli Paperboy reads and it's easier. to be. it's easier to be a fool Eli Paperboy read and it's easier Onderzoekers onderzoeken de gekste zaken. Neem nou Miri Quarles van Uffert. De kattentherapeuten onderzoekt momenteel de verschillen tussen zwart en rode katten. Goedemorgen, mevrouw Quarles van Ufford. Goedemorgen. U doet de opleiding tot kattengedragstherapeuten aan de Martin Gauss Academie. Wat ja. leert u daar eigenlijk? Nou, daar studeer ik kattengedragstherapie. En dat is een opleiding die uh, wordt verzorgd door Sonja van Leeuwen... in samenwerking met de Martin Gauss Academie. En met, hoeveel, met hoeveel studenten bent u? Of bent u de enige? Nee, nee. nee. Uh, Sonja heeft, um, ja, ze heeft zelf de opleiding bij Tinley gedaan... En dit ze, is nu afgelopen januari, dus vorige maand, is dus zij begonnen met de vierde groep. En ik ben uh, vorig jaar januari begonnen, dus dat was de derde groep die zij dan opleidt. En de uh, opleiding is verdeeld in verschillende modules. Je kan het allemaal eigenlijk in je eigen tempo doen. Het is afhankelijk van ja, je omstandigheden, hoeveel tijd je eraan kan besteden. Want het is best een opleiding ja, die toch aardig wat tijd kost. Ja, is het een prestigieuze opleiding? Nou ja, wat is prestigieus? Uh, kijk, uh, mensen die hem gaan doen, die uh, hebben in elk geval allemaal iets met katten. Um, en opleiding is ook niet echt goedkoop als je dat onder prestigieus uh, wilt gaan verstaan. Ja, hoe niet goedkoop is dat? Nou uh, ja, je betaalt per module en... We, ja, we zijn met, op dit moment met z'n zevenen met uh, de laatste module bezig. En wij zeggen allemaal van jeetje, het is wel een hele hoop geld, maar je krijgt ook wel een hele hoop geld. Hoeveel bent u dan per jaar kwijt? Hoeveel, hoeveel bent u dit jaar kwijt? Ik kan niet echt zeggen hoeveel je per jaar kwijt bent, omdat het, uh, ja, je kan ervoor kiezen om de opleiding in één klap te betalen. Of je kan hem per module betalen dus, en dat kun je zelf uitsmeren. Dus je kan niet echt ja. een vraag per jaar aangeven. Nou, laten we het over uw onderzoek gaan hebben. Want uw uh, uh, onderzoek, het verschil tussen zwart en rode kat, heeft u zelf trouwens een zwart of rode kat? Uh, ja, ik heb zelf een, uh, een rode kat en ik heb een um, zwart-witte kat. En ik heb uh, nou ja ik heb uh, eigenlijk zes katten. En op het moment logeert hij ook een kat van een vriendin. Dus we lopen er nu zeven rond. Maar is er een verschil tussen een zwarte kat en een zwart-witte kat? Uh, ja, eigenlijk wel. Wat dan? Da da wordt het, ja, nou ja, elk kat is natuurlijk anders. Uh, Deng Xiaoping heeft een geweldige uitspraak gedaan van. Uh, het maakt niet uit of een kat zwart of wit is als die maar muizen vangt. Alleen, hij had het niet echt over katten, maar over politiek. Maar. Uh, ja, het is gewoon wel een prachtige uitspraak om te gebruiken, natuurlijk. Maar, uh, ja, er zijn. Weet je, er zijn. Ja, maar u heel bent veel... het daar dus niet mee eens, want u heeft iets onderzocht. en er blijkt dan uit dat er gewoon een verschil is tussen zwarte en witte katten. En, zwart en, en zwarte, zwarte katten. en rode katten. Ja, ik uh, hou me met name bezig met. de te kijken of er een verschil is, of eigenlijk een verband is uh, tussen de vachtkleur, en dan dus zwart of rood, en het karakter van een kat. Ja, laten we ter zake komen. Wat is het verschil? Nou ja, dat um, is dus de vraag of dat is, en ook of het aantoonbaar is. En ja, jullie, jij hebt heel veel verschillend katgedrag. Uh, om dit te onderzoeken. Want het moet allemaal in een redelijk korte tijd. Ik bedoel, het onderzoek loopt tot 1 mei... dat mensen een vragenlijst kunnen invullen. En maar u ik... heeft toch wel een idee onderhand? U weet toch wel ongeveer? Wie, wie van de twee is het liefst? Ja, kijk, elke kat is lief. Alleen, uh, ik ben natuurlijk ook zelf... een beetje aan het lezen geweest van... Ja, wat andere onderzoekers intussen onderzocht hebben. Ik richt mij met name op het, op het natuurlijk gedrag... het jachtgedrag, omdat dat... Ja, van niet van uh, socialiseren. Afhankelijk is het verschil natuurlijk wel of de kat buiten komt of dat hij alleen maar op, binnen woont. Maar goed, dat heb ik in de vragenlijst uh, gespecialiseerd. Dus daar kan ik weer een uh, subonderzoekje doen. Oké, okay, welke, welke jaagt het neefst dan? of uh, rode van zwarte? Nou, dat is uit de vragenlijst. Is het eigenlijk min of meer om het even. Maar dus eigenlijk het er... maakt het helemaal niks uit of je nou een zwarte of een kat koopt. Nou, ik ben zelf geneigd om te zeggen dat de rode kat toch wat meer zal vangen. Omdat um, ja, die wat feller is in zijn gedrag. Er is een, uh, ooit een onderzoek geweest. Dat ging over de verspreiding van katten over de wereld. En um, er kwam uit dat met name in stedelijke gebieden er veel meer zwarte katten voorkwamen. En dat is dan waarschijnlijk ook handiger. En geen rode. Wat zegt u? En dat is dan ook handiger, denk ik. Als ik, u, als ik u goed... Ja, nee, dus, en zo leren we iedere dag weer wat bij. Uh, dank u wel in ieder geval. Kattentherapeuten uh, Mirri Kwaarles van Uffert. En succes met uw verdere onderzoek. En uw opleiding ook aan de Martin Gaals Academie. Ja, dank u wel. Okay, straks uh, zit hier weer... Uh, onze dromenfluisteraar. En u kunt bellen met uw dromen. Heeft u mooie dromen, nare dromen, bizarre dromen... Nog meer nachtmerrie, wat voor dromen het ook is. Het maakt eigenlijk helemaal niets uit. U kunt uw droom vannacht gewoon, of vanochtend moet ik eigenlijk zeggen... laten verklaren. Mel 0800-1121. 0800-1121. En nu we het toch over de telefoon hebben. De voicemail van Mark Rutte. Het is namelijk bijna zover met 130 kilometer per uur scheuren over een aantal snelwegen. En dat tot groot genoegen van Patrice Assendelft. Hij is voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Motorrijdervereniging. Deze week spreekt hij de voicemail in van premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord.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 dat u begonnen bent uh, met datgene wat in het regeerakkoord stond aangekondigd... het uitbreiden van de maximumsnelheid snelheid op diverse wegvakken. Dat geeft een stukje verantwoordelijkheid aan de verkeersdeelnemers. En wij als motorrijders weten maar al te goed... dat harder rijden niet per definitie altijd onveiliger moet zijn. Dat betekent niet dat we graag willen scheuren... Uh, maar op sommige wegvakken kan het zo zijn dat je iets wat harder kan rijden... en soms moet je juist wat gas terugnemen. Wij als motorrijders kennen die verantwoordelijkheid maar al te goed... En wij denken daarmee op te kunnen gaan. En het zou goed zijn om die flexibilisering ook toe te passen op diverse tijdsvakken binnen de 24 uur. Dus dat je bijvoorbeeld s'nachts misschien zelfs iets harder zou kunnen rijden dan overdag. Maar dat het gewoon aangepast is aan de verkeersintensiteit van dat moment. Dat Ries Assendelft, directeur, koninklijke Nederlandse motorijersvereniging. Dank u wel meneer Assendelft. En nu gaat het waarschijnlijk extra hard over de snelwegen scheuren voortaan. Het is kwart voor vijf. Sterker nog, het is dertien voor vijf. En u luistert naar Radio 1, nu al wakker Nederland. Zometeen gaan we dromen verklaren. Wilt u ook uw droom laten verklaren? Bel dan met 0800-1121. 0800-1121. Dit is Coldplay. Een talk. Oh brother, I can't, I can't get through. I've been trying hard to reach you cause I Tell me how 10 minuten voor 5 en u luistert naar Nu Al Wakker Nederland op Radio 1. Callplay was dat en talk. Bij ons zit weer onze dromenfluister Hermine Mensink. En heb je terugkerende in de vervelende of bizarre dromen, bel het door op 0801121. 0801121. en Hermine, onze dromenfluisteraar, die verklaart jouw droom. Goedemorgen Hermine. Ja, goedemorgen. Je bent ook weer vroeg wakker. Gedroomd vannacht? Ja, ik werd vanmorgen eigenlijk wakker met wat is nou belangrijk als mensen dromen. En toen dacht ik, het gaat om het uh, droomthema. Maar dat was echt wat ik vanmorgen zelf als... Dat was het eerst waar aan je dacht. Het thema is belangrijk. Toen kwam ik hier zo aanrijden. En toen zag ik hier de mensen van de VVD. Ik denk, zie je, actueel, 2 maart verkiezingen. Die komen straks. In het ja. volgende uur, net na 5 uur... schrijft hij aan een van de lijsttrekkers... de jongste lijsttrekker uit Zuid-Holland van de VVD. Dus die heb je al gezien. Actueel thema. Um, we hadden net ook iemand aan de lijn, heel kort. Die wilde niet in de uitzending, maar die wilde wel vertellen wat hij had gedroomd. Die had gedroomd over Libië. Jij hebt ja, hem heel kort gesproken. Nou, ik, ik heb gehoord, zeg maar, via. Ja. via. Dus uh -huh. het, het thema bleek dat hij, uh, zeg maar, wat met Libië nu te maken heeft, zo actueel, vanuit Gaddafi en de omstandigheden van, uh, ja, min of meer oorlogsomstandigheden. Kan maar, dat? Dat, dat, je, dat? Dat je al droomt over onderwerpen die, uh, die in het nieuws spelen? Dat kan. Dat is eigenlijk ook een belangrijk thema voor mensen die dat uh, door kunnen spelen, zeg maar. Om te zeggen van uh, uh, ja, wat doe je ermee als je een belangrijke droom hebt? Ja. Is het alarmerend? Of is het uh, politiek actief? Of is het uh, zeg maar, om mensen bewust te maken van wat er gaande is in de samenleving? En ja, voor iedereen in de wereld is Libië natuurlijk een heel actueel thema nu. Ja, nou, mocht u je trouwens zelf ook een droom hebben... dan kunt u inbellen, 0800 1121. En wie weet wordt die droom zo uh, hier live verklaard. U vertelt wat u gedroomd heeft en Hermine verklaart het. Hoe vaak doe je dit eigenlijk in de week, dromen verklaren? Uh, nou, ik werk samen met een cliënt bijvoorbeeld die bij mij komt... om een droom te vertellen. En om dan te zien wat zeg maar, de mogelijke verwerking is binnen zo'n droom. Ja. Want mensen die een bepaald probleem hebben... die hebben soms een bepaalde droom waarvan ze zeggen... dat komt steeds terug en wat mm -hmm. kan ik daaraan doen... en hoe help ik mezelf in zo'n situatie. Nu kan ik me ook voorstellen dat mensen die luisteren denken... van ja, dromen verklaren, het zijn toch altijd... of het is een jeugdherinnering, of het is een, iets wat je hebt meegemaakt... of het is nieuws. Maar het is toch niets anders dan dat? Ja, het, het belangrijke is dat je dus... Uh, zeg maar niet alleen het actuele eruit haalt... maar zeg van, uh, waarom droom ik het nu? Ja. Ah. Dus het, het, het is natuurlijk, als er zeg maar, nu 2 maart de verkiezingen opkomst zijn... dan is dat als je een bepaald thema hebt die daarmee verband houdt... is het gewoon actueel en belangrijk om te zeggen van... Uh, wat heb ik nog, uh, mm -hmm. zeg maar, richting partijen of richting keuzes die ik moet maken... wat ik daaraan kan doen. Ja, dromen waren door te bellen op 0800-121. Uh, en Harry heeft dat gedaan. Harry, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een droom. Ik had een droom. Vertel. Een paar weken geleden. Ik uh, rijd normaal gesproken op een wachtwagen. En ik droomde heel duidelijk dat ik bij een bedrijf uh, ergens stond uh, levering af te, af te leveren. En het was mistig en uit de mist kwam een vliegtuig naar beneden. Die uh, recht op mijn neus uh, probeerde de neus, de neus van het vliegtuig weer op te trekken. En de motor raakte in een fabrieksgebouw en... Dat vliegtuig, dat uh, nou ja, 200 meter van me af... dat stort er neer in het fabrieksgebouw. Dat is een echte rampendroom. <laughs> een echte rampendroom, ja. ja. En dat vond ik toch wel vreemd. En het meest vreemde is dat ik hem inmiddels twee keer gehad heb. Zo. Wat heeft dat te betekenen, Hermine? Ja. Ja, het is een rampendroom. Dus het is de vraag van uh, waar ben je op dit moment bang voor? Het zou kunnen zijn dat je uh, hè, zeg maar denkt dat er iets... Uh, in kan storten rondom je, dat er iets uh, mis kan gaan. En, en het is de vraag of dat op dit moment werkelijk in je leven speelt... of dat er in de wereld, waar dan op dat moment ook een vliegtuig neer kan storten... waar het ook soms, als je het in de krant leest, net gebeurd is. Dat je zegt van, had het zeg maar, zoiets qua tijd dat dat ook werkelijk om hem heen uh, speelde? Ja, dat geloof ik niet op dat moment, nee. Nou, Dan is het echt iets persoonlijks voor jezelf waarvan je zegt van oké, okay, iets dreigt mis te gaan. En dat kan bijvoorbeeld zo'n soort droom zijn dat er dan iets neerstort en dat er iets zeg maar, uh, gaat gebeuren. En dat je daar uh, op dit moment dan op in je leven daar angst voor kan hebben. Maar het is bijna een dubbele ramp, hè? want en het vliegtuig stort neer en het trekt ook nog eens een fabriekshal. Dat is dubbel pech. Dat zou, zou met zijn werk te maken kunnen hebben. In wat voor werk uh, je op dit moment doet, dat je zegt van blijkbaar is daar een soort uh, spanningsveld en dat je daar dan als thema over droomt. Nou. Harry, heb je hier wat staan? Uh, ja, het kan uh, Kijk, Ik dat, dat er in mijn leven iets uh, mis kan gaan. Uh, mijn relatie is vorig jaar uh, beëindigd. Be Misschien dat er daarmee mee te maken heeft, dat weet ik niet. Wellicht, dat kan uh, natuurlijk ook omzadig zijn. Nou, afgelukkig niet. Nou, dat, dat is in ieder geval fijn om te horen ook nog op de, op de goede ochtend. Eh, ja, op, de, op, de, op de vroege ochtend, moet ik eigenlijk zeggen. Harry, ja, in ieder geval uh, veel dank voor het uh, inbellen. En okay. bij ons in de studio is we ons ook aangeschoven... vvd uh, lijsttrekker in Zuid-Holland, Floor Vermeulen. Floor, goedemorgen. Goedemorgen. Een korte nacht voor jou? Uh, ja, ik ben gelukkig wel uh, uh, vroeg naar bed gegaan gisteren. Dus dat uh, heeft wel geholpen om uh, um de nacht een beetje fris door te komen. De hamvraag op woensdagochtend iets voor vijven. Heb je gedroomd? Uh, niet dat ik me herinner, maar dat wil natuurlijk niks zeggen of ik uh, gedroomd heb, ja of nee. Dat komt misschien later nog. Heem je Dromen vergeten? Ja, dat hoor je vaak. En soms als je dan even blijft liggen, ik raad mensen altijd aan om even te blijven liggen... en dan even bij stil te staan van uh, hoe voel ik me nu, wat is wat eerst zomaar boven komt omdat als je eenmaal opstaat, dan, dan is het bijna altijd meteen vergeten. Maar als je nog even blijft liggen en nog even zo bij stilstaat van wat was het... dan komt er soms toch nog iets boven. Okay. Wilt u meer weten over, over een bezoek brengen aan de Dromenbeurs? Want die vindt dit jaar plaats in juli hè? In, uh, in Amsterdam, in de Amsterdamse Rai. De Dream Conference. Dan kunt u www.dreamconference.com bezoeken. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon bellen met 0801 en Want Hermine is hier volgende week ook weer op de dag van de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. En dan zal ze ongetwijfeld weer veel dromen verklaren. Dankjewel Hermine ja, en Floor Vermeulen zit dus bij ons in de studio. Zometeen gaan we uh, uitgebreid met u doorpraten. Maar eerst nog eventjes, het eerste wat opvalt uh, als u hier binnenkomt... is dat het toch een jonge geest lijkt te zijn? Uh, ik zelf, uh, ja, ja. Een, een jonge geest. Ja, nou ja, dat, dat hoop je wel dat je dat in ieder geval uitstraalt. Ik ben natuurlijk 26 jaar, uh, nu inmiddels al vier jaar in Provinciale Staten... lang bezig met politiek. Uh, maar ik, ik hoop wel dat ik nog steeds frisse ideeën heb en... Uh, nou ja, uh, positief uh, jong, uh, uh, jonge uitstalling heb. Ja. En toch al terechtgekomen uh, als lijsttrekker bij de VVD? Uh, ja, en uh, wat uh, zou dat voor probleem zijn? Nou, dat is knap vroeg, toch? Dat is uh, ja, oh, okay, het lijkt ja, me zo. Het zou me nee, niet verbazen als, uh, als u de jongste van Nederland bent. Uh, ja, zeg maar, jonger. Uh, uh, nou, dat, dat is in ieder geval wel zo ten aanzien van de VVD. Uh, ik ben de jongste VVD-lijsttrekker. Maar er zijn ook andere uh, lijsttrekkers die uh, GroenLinks die heeft een, uh, een jongere in Den Bosch. Of in uh, Brabant. Klopt. En de pvv lijsttrekker in uh, Zuid-Holland is ook jonger uh, dan ik ben. Dus uh, ik... ik ik ben niet de enige jonge lijsttrekker, gelukkig. Is dat spannend met de, de lijsttrekster van de PVV in Zuid-Holland? Uh, nee hoor, ik, ik, ik denk dat uh, we allemaal als lijsttrekkers uh, goed met elkaar omgaan. En dat, dat geldt geen gedoogromances. Uh, nee, we hebben geen onderlinge romances uh, nog. Wij gaan natuurlijk als VVD met alle partijen goed om. Uh, dus dat geldt ook voor de PVV, uh, ook omdat we natuurlijk landelijk goed met ze samenwerken. Goed, zometeen gaan we nog uitgebreid met je verder praten. Ook over andere dingen dan je leeftijd. Uh, bijvoorbeeld over uh, de campagne die de VVD voert in, uh, uh, in Zuid-Holland. Dat allemaal straks. Maar het loopt zonderhand toch tegen de klok van vijf uur. En dat betekent dat u straks het nieuws hoort op Radio 1. Uh, en daarna zijn wij weer terug. En dan gaan we het niet alleen hebben over de verkiezingen. Um, ook over het vragenuurtje. Want dat ja. is veranderd. En moet dat zo blijven of moet dat toch weer op de schop? Ja, en we houden natuurlijk ook de situatie in Libië in de gaten... En daarover hoort u vast ook van alles in het Rideway Dat is allemaal straks na het nieuws van 5 uur.